Half uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Zelfdoding onder jongeren kan worden voorkomen als alle scholieren in Nederland zo snel mogelijk worden gescreend op depressiviteit en suicidaliteit. Dat zegt de stichting 113 Zelfmoordpreventie in NRC. Door de veerkracht en de weerbaarheid van de jongeren te vergroten... is er minder kans op zelfdoding, ook op latere leeftijd, zeggen onderzoekers. Zo'n aanpak in delen van Brabant heeft volgens hen effect. Daar, wordt onderzocht sinds het, daar worden sinds het schooljaar 2016 en 2017... alle tweedejaars middelbare scholieren onderzocht... op depressiviteit en suicidaliteit. De 25 veiligheidsregio's hebben hun handen vol aan de versoepeling van de coronamaatregelen. Die versoepelingen gaan morgen in. Volgens voorzitter Bruls van de regio's kost het veel tijd om alle regelingen in het hele land gelijk te trekken. Hij verwacht dat het nog wel even duurt voordat grote buitenevenementen zoals dancefestivals weer mogelijk zijn. Met anderhalve meter regel. Bruls dekt wel dat er snel weer kermissen en braderieën kunnen worden gehouden. Rond Melbourne zijn de coronamaatregelen aangescherpt... na een toename in het aantal besmettingen. De ruim 300.000 inwoners van tientallen voorsteden... mogen alleen nog naar buiten voor werk, opleiding, boodschappen... doktersbezoek en om te sporten. Bij cafés en restaurants in Melbourne mag alleen nog worden afgehaald. Na de versoepeling van de afgelopen weken... zijn die aanscherpingen een flinke stap terug. Maar wel noodzakelijk, zegt de premier van de Australische deelstaat Victoria. Een Amerikaan die bekend staat als de Golden State Killer heeft voor de rechtbank 13 moorden bekend. En zeker 50 verkrachtingen en andere misdaden. Joseph James D'Angelo, oud politieagent en Vietnam-veteraan, pleegde zijn misdaden vanaf de tweede helft van de jaren 70 in Californië. Eerst pleegde hij alleen verkrachtingen. Later besloot hij zijn slachtoffers ook te vermoorden. Dan het weer nog. Bewolkt, lichte regen van het zuiden uitbreekt geleidelijk de zon door. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journal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 Een elektro-band uit de jaren tachtig komen uit Engeland. Die Mode. Uh, Everything Counts. Dat uh, was een nou, bescheiden hit, denk ik, uh, geweest in de jaren 80 ergens. Uh Begin jaren tachtig zelfs nog. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur van uh, deze voorstandvoet in de regio. Uh, het is uh, acht minuten over elf. Straks gaan wij uh, nog uh, even kijken hoe het uh, is met uh, het nieuws. Uh, bekeken door Mick Boskamp. Dat doet hij om half twaalf. Was een beetje gisteren kort af. Had ook een beetje met mijn stemming uh, een beetje te maken. Misschien heb, uh, hebben de mensen thuis gezegd. Uh, wat is met die gober? Hij is een beetje kort af. Nou... Uh, dat heeft ook alles te maken dat, uh, dat ik soms nog wel eens een beetje schrik... met alles wat er wel eens op, uh, op sociale media wordt uh, geuit. Er zijn een aantal uitzonderingen, prettige uitzonderingen... zoals Instagram, waar uh, gewoon nog een beetje normale dingen wordt uh, gedeeld. Maar op Facebook heb ik wel eens soms het idee echt... dat uh, de, de, de derde wereldoorlog is uitgebroken. En iedereen een beetje overtuigd is van zijn eigen gelijk. Waardoor er niemand, maar dan ook echt niemand, uh, tot elkaar komt. Maar goed, misschien is dat ook de bedoeling, denk ik van het techbedrijf in Silicon Valley. Maar ze merken het al. Want uh, er zijn al wat adverteerders... die links en rechts aan het afhaken zijn. Uh, door uh, alles wat daarmee uh, te maken heeft... Uh, van mensen die uh, tegenwoordig... er ook alles op duvelen. Maar goed, uh, of ik dat uh, nou ook uh, doe... Uh, ja, uh, jij ook misschien... Weet ik niet. Ik, uh, ik uh, zit mijzelf nu uh, openlijk een beetje te, te fileren hier op uh, deze radio. Maar goed, ik uh, wil ook nog wel eens een beetje in uh, de spiegel uh, aankijken. En denken van ja, is dit nou wel verantwoord of is niet? En soms denk ik, nou, dat had ik beter ook niet uh, kunnen doen. En uh, laat ik het uh, bij, uh, bij aankondigingen zoals uh, dit op een, uh, op een uh, dag als deze, dat ik een programma aan het doen ben. En dat ik uh, iets uh, gevonden heb op het internet waarvan ik denk, nou, dat moet de hele wereld weten. Vooral op vooral het muziekgebied. Dat zijn uh, dingen die, die ik het liefst deel. Dus dan weten de mensen meteen ook uh, wat ik dan uh, uh, ja, uithaal op, uh, op Facebook. Uh, goed, uh, ik uh, zit mijzelf even onder een vergrootgras uh, te leggen. Maar goed, uh, dat, dat terzijde. En dat heeft dan zijn weerslag gehad op gisteren dat ik me dan ook niet helemaal lekker in mijn vel uh, voel zitten. Maar goed, uh, dat uh, terzijde. Ik ga niet uh, al te veel uh, erover uitweiden. We gaan zo dadelijk uh, nog even verder met het uh, gesprek... Uh, wat uh, Joop Berens had met Ben Zonneveld afgelopen uh, zaterdag... in Goedemorgen Zandvoort. Maar we hebben natuurlijk ook uh, muziek hier uh, bij, uh, bij, deze, bij die deel van de dag... Laten we ook eens even een aantal klassieken erbij pakken... uit de jaren 70 van de Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Sure, please tell us why Ik wonder dat hij het uh, nog altijd uh, goed doet in uh, overzichten en uh, jaaroverzichten. Weet ik wel wat uh, geschiedenis uh, is geschreven met uh, dit nummer. Uh, Mr. Blue Sky, we terug naar de afgelopen zaterdag... na het uh, gesprek wat Ben Zonneveld heeft uh, gevoerd met uh, Joop Berendsen. hoe kijkt u verder terug op uw periode als wethouder?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 Wat ik nog steeds onbegrijpelijk vind en ook niet nodig vond op dat, uh, op dat moment. Uh, later bleek ook uit het onderzoek dat er helemaal niks aan de hand was. Nou, dat wist ik al lang van tevoren. Uh, en uh, ja, we zijn toch uh, met elkaar verder gegaan. Mm -hmm. Als ik kijk uh, naar, uh, zeg maar, mijn portefeuille, dan kijk ik naar uh, wat we in ieder geval ten aanzien van de Spoorse deal uh, hebben bereikt. Nou, dat was echt wel. Een, een behoorlijk moeilijke klus, als ik kijk uh, ook zeker naar de samenwerking in in de regio uh, met de andere wethouders om.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 Bill is het.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 Kom maar niks te hard, alles hapert, alles zwart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 Is al gepikt door de landelijke uh, zenders. God, zij dank uh, wel. Want dan uh, hebben die mensen ook weer uh, wat te doen. Kafka heette uh, heet, uh, dit tweetal. Ze komen uit Amsterdam. En uh, de een uh, die is uh, geweest... Frank van Kaster en de ander is uh, Daphne Holt, Want uh, Die kennen we misschien nog uh, in een... grijzer verleden van Zazi. Die heeft uh, nog eens een uh, optreden gedaan... bij Jeroen Pauw in het programma... als ik het uh, wel heb. Um, het is uh, bijna half twaalf. Uh, dan uh, is het uh, voor de mensen weer tijd... om even weer goed uh, ervoor te gaan zitten. Want uh, Mick Boskamp is... Uh, weer aan de telefoon. Goedemorgen, Mik. Goedemorgen, Jaap. Ja, um, want... Uh, ik, ik, ik heb even op jou... Uh, nou ja, uh, min of meer kwam jij... Uh, in de aanloop van gisteren... Uh, zat jij uh, naar een... Uh, een uitzending te luisteren van BNR... tussen uh, Maurice de Hond... En op Osterhaus, ik heb die podcast vanmorgen teruggeluisterd... maar dat was een heel interessant verhaal... wat beide heren hebben afgestoken. En trouwens, ik moet ook een compliment aan Jurgen en Rijman geven... hoe hij het gesprek heeft geleid. Het was gewoon een adembenemende podcast. Ja, dat deed je heel goed. En, en ik moet ook eerlijk zeggen, ja. wat mij opviel... is dat, nou ja, ik dacht een hele vlammende uh, uh, vlammend debat verwacht... Ja. Maar ik vond dat ze wel redelijk uh, in bepaalde punten bij lijn zaten. Ja, dat vond ik dus ook. En, en, en buiten dat, het was ook een heel beschaafd gesprek. Uh, bovendien, uh, uh, je hebt al de neiging dat ze door elkaar heen beginnen te kwaken. Maar dat had Jurgen uh, Raiman één, heel goed voor elkaar. En twee, uh, de, de gasten zelf werkten daar ook uh, heel goed aan mee. Uh, doordat uh, dat ze dan uh, ook een mond uh, hielden en dat dat, dat ook uh, goed te volgen was. Precies, maar waar dus... ...eigenlijk op neerkwam... Mm -hmm. ...waar Osterhaus het ook eigenlijk mee eens was... Ja. ...is dat... Uh, ...Kijk, Maurice de Hond heeft zich heel erg hard gemaakt de laatste tijd... ...voor aerosols. Dat zijn hele kleine druppeltjes. Ja. Uh, in plaats van grotere druppels. Het RIVM houdt vast aan grotere druppels... ...dat die, uh, dat, dat een boosdoener is. Ja. En Maurice de Hond die zegt dat de kleine druppeltjes... Boosdoener, uh, ...boosdoeners zijn. Ja. En uh, wat betekent eigenlijk dat... ...dat je in de buitenlucht eigenlijk... ...ja, hoe moet ik zeggen heel, de kans heel klein is dat je elkaar besmet ja, ja. En, en, en dat is dus het kijk, die anderhalve meter, daar wil iedereen vanaf mm. en als het niet hoeft, dan hoeft het niet En nee. het kan, dan kan het ja, ja, exact. Ik, snap ook, ik snap ook wel dat veel mensen natuurlijk ook best wel uh, angstig zijn daarvoor, en het zeker voor het onzeker willen nemen, mm. maar ja, weet je het, het, is, het is een moeilijke materie iedereen heeft een mening, en iedereen verkondigt die mening, en ik maak me er ook scholig aan ja, en ik ga ik er ook over. Ga ik, maar wat, wat, wat, wat, wat, ik ga alleen maar kwaken als ik, als ik echt honger heb. <laughs> als, als, ik, als, ik, als ik iets vind waarvan ik denk, van, nou, ja. dat moet de wereld weten. Ja, uh, ik zag uh, twee interessante punten. Uh, waarom ik zei Angela de Jong in aanloop nou, naar het gesprek. Maar die had, uh, want het, het gaat meer over Wilfred uh, Gené dan over Angela de Jong. Maar uh, Angela de Jong heeft hem wel gefileerd uh, in de pers, uh, Wilfred Gené. Ja, weet je, daar, Angela heeft daar een handje van om, om, om mensen en, en, en programma's te fileren. Dat is een beetje, weet je, dat is ook weer een, het, het, ja, moet ik zeggen, ik vind dat ook, het scoort heel goed. Want ja. Mensen willen het graag lezen. Mensen vinden het altijd leuker om net... Negativiteit tot ze te nemen dan positiviteit. Het is veel moeilijker om het positief ja. te, te scoren. Ja. Dus ja, dat is een beetje de manier van doen. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik, ja, ik vind het gematigder zijn en beleefder zijn vind ik ook wel fijner. Mm -hmm. Kijk, het is heel simpel. Uh, uh, wat ik veel interessanter vond was wat er op de uh, zondagavond gebeurde. Bij, uh, uh, uh, uh, op één. Uh, op één. Zie dan, kis. En, en, ...en Jeroen Pauw. Want ja. daar zat uh, Wilfred. Mm -hmm. En uh, uh, toen werd uh, Wilfred flink aangepakt door, uh, door uh, Fidan... ...die voor het eerst echt een beetje pittig was. Alleen ja. zei ze iets, en dat heeft René van der Gijp ook gezegd... ...en dat is toch... Ja, ben ik Gijs Groenteman, columnist uh, en uh, uh, uh, uh, uh, radiomaker... ...die ja. is daarover gevallen. En ik moet zeggen, daar heeft hij wel gelijk in... Ja. ...want zowel Fidan als René... Noemde uh, uh, het, uh, het gedrag van bijvoorbeeld uh, Arie Boomsma, ja. uh, NSB'er gedrag. Ja. Maar ja, NSB'er gedrag, kijk, NSB, als je goed even kijkt en uh, naslaat wat dat betekent, ja. dan kan je niet iemand van NSB-gedrag beschuldigen. Dat is wel heel, heel erg heftig. Ja, Hè? ja. Uh, uh, Weet je, uh, dat is een enorm beladen woord, vind ik. En dat moet je ook niet zomaar gebruiken. Dus wat dat betreft, vind ik, vind, heeft Gijs wel gelijk. Dus dat is een beetje een dingetje. En uh, ja, Wilfred Gené nee, die, uh, die, uh, ja, die heeft ze natuurlijk wel in een, in een soort, ja, hoe moet, moet ik zeggen, die heeft, zich, die heeft zich wel in een soort catch 22 gepraat. <laughs> ja. ja, maar die bedoel, ja. het is natuurlijk heel lastig om, om, om nu dat programma toch voort te zetten. Mm -hmm. Maar ja, je weet het nooit met die jongens. Die nee. maken wel vaker ruzie. Ja. En dan komen ze weer bij elkaar. En dan denk je in je achterhoofd, misschien is het wel gedaan voor de kijkcijfers. Ja. Maar dat is ook een slechte aanname voor mij. Ja. Maar dat is, dat is één kant van het verhaal. Maar uh, uh, dat Wilfred Gené... Uh, uh, als in een echte... spaghetti western... Wat, uh, de strop om zijn nek heen heeft uh, zitten... en dat een soort Clint Eastwood... Uh, nu uh, met een uh, goed uh, weer hem uh, daarvan uh, moet, uh, moet afhelpen. Omdat... Uh, even verwijzend naar de good, the bad en de ugly... in, de, in dit uh, verhaal. ja Hij heeft zich wel in een uh, bepaalde man... Uh, in een positie gemanoeuvreerd... waar hij heel lastig uitkomt. Lijkt mij. Ja, weet je... Da -da -da, <laughs> da da da da da <laughs> Ja, wou ik wou het net zeggen, ja. Ja, die metafoor, ja, die metafoor heb ik dan uh, bij, bij iemand die zich uh, in allerlei hoeken en gaten wringt. Strop om de nek. Ja, uh, er hoeft alleen nog maar één cowboy. Die moet nog een schot om die strop uh, er nog af uh, te schieten. Maar goed, uh, dat, uh, dat is nog niet gebeurd, uh, merk ik. Ja, maar hij ziet er ook niet happy uit. <lacht> dat denk ik ook niet. Een ander... Ja, een ander dingetje was Ronald Molendijk. Ik zat net te googelen, maar ik kom helemaal niks tegen heel actueel is van die man tegen heb jij dan iets ja, ik, heb, ik, heb, ik, heb een, ik heb een geweldig nieuwtje. ja ja vertel dicht bij, ja. Dicht, dicht bij huis dicht bij huis ja Ronald Molendijk is een echte autokenner. ja wist je dat ja dat weet ik dat weet ik vroeger Alfa Alpha 1,5,6 heeft hij meegereden. Dus uh, dat weet ik nog uit de tijd dat ik daar nog met mijn MD-spelertje nog heb uh, rondlopen, uh, lopen, lopen, uh, en uh, weet ik allemaal wat. Dus daar ken ik hem van, ja. Goeie fans, schrijft ook leuk. Hij heeft een keer uh, ooit voor een release magazine geschreven waar ik hoofdredacteur van was. Nou, ik heb hem uh, een tijdje geleden, ben ik een soort Angela de Jong geweest... Hmm. Want toen heb ik hem flink aangepakt, want toen had hij namelijk uh, geschreven ja. dat, uh, dat, dat vrouwen eigenlijk in, uh, in de muziekbusiness eigenlijk niet meetellen. Kun je dat nog herinneren? Ja, dat kan ik ook maar heel goed herinneren, want ik heb daar zelf nog wat over gezegd in Alternative FM. Dus uh, he, ga door. Okay. Dat, uh, dat... En ik vond dat volslagen nonsens, vond ik dat. En heb ik hem ook flink aangepakt. Ja. Maar wat, je, je raadt het niet, wij zijn weer toch uh, tot lokande gekomen. <laughs> ik had het mogelijk, ja. gaat voor mannenzaken... Ja. De auto's bespreken. Meen je niet? Ja, echt ja. waar. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een nieuwtje uit de eerste hand, want niemand weet het nog. Ah, oké. Okay. Dus... Uh, er, wordt, er wordt ook gefilmd. Mm -hmm. Dus we gaan, daar, uh, we gaan de Ronald Mollendijk uh, een plekje geven. oké. Okay, dus... En dat vindt hij, vindt hij hartstikke leuk om te doen. Ja. En wat we proberen, maar ja, dat moeten de, de boys van het circuit wel leuk vinden. Ja. We vinden het altijd leuk om een nieuwe auto op het circuit te laten rijden. Maar dat ja. Wel. ja, nou, dan moet je. Dan ja, moet dan je... Moet je... Dan moet je Robert van Overdijk maar eens uh, even gewoon heel netjes aankijken en zeggen: van uh, Nou, we hebben een auto, we, uh, kunnen we dat uh, even uh, doen? Weet ik niet of die dan meteen ja zegt, maar. <laughs> je, weet, je weet het niet. Je nee, weet het niet, ja. nee uh, over mannenzaken. Ja, gek, gek nieuwtje over Ronald. Die, ja. die vindt dat uh, superleuk. En, uh, en, uh, en uh, dus we gaan weer we, we gaan samenwerken. Oké, okay, oké. Okay. Ik, ik, dus, ik ken hem dus al twintig jaar. Ja, ja, dat geloof ik wel. Uh, ik zag er nog iets anders bij je uh, mannenzaken op, uh, voorbij komen. Uh, waarin jij je nog geweldig opwint over Euzan Akjol. Ik heb het gelezen net. Ja. ja uh, is dat nou iets wat, uh, wat jij nou al door uh, loopt uh, te roepen? Dat uh, journalistiek Nederland soms uh, eventjes uh, mee wil praten met uh, de grote meuten. Is dat het? Nou, nou, dat is het niet helemaal, het is gewoon een klein beetje, uh, ja, maar dat is mijn mening en ik weet hm? die mening komt rond, constant verkondigen in jouw, in jouw programma, ja. ja. Maar dat, kijk, ik vind gewoon dat, dat, maar dat is persoonlijk, hè. En dat ja. is, uh, ik, ik vind, ik vind dat, uh, dat, uh, dat men heel veel op de man speelt, weet ja. je? En dat is, dat komt ook omdat ze zelf eigenlijk, een, met zichzelf een beetje in de knoop zitten, want uh, uh, er gebeuren dingen die ze niet willen zien in Nederland, mm -hmm. Denk ik, eh, mm. dat, mm. dat idee heb ik. Ja. En ik probeer er zelf ook een beetje niet te veel mee bezig te zijn, Want dan word je helemaal gierend gek, hè? Mm. Uh, maar, maar er gebeuren dingen. Ik weet niet of jij de beelden hebt gezien van afgelopen zondag. Van de, de, die politiewagen. waarin mannen uit met monddoekjes. een jongen van zijn fiets sluren en ja. in de auto gooien. Ik denk van: ja. dit is toch niet Nederland? Dat is <lacht> het niet. Maar nee. niemand maakt zich daar druk om. Ja. Het is makkelijker dan om die Willem Engel een beetje af te zijten, weet je? Ja, ja, ja. Kijk, ik ben ook niet. Ik ken die hele Willem Engel niet. Ik nee. denk alleen dat er bepaalde dingen die die zegt zijn super interessant. Maar ja, ik ben ook niet een aanhanger van iemand. Ik ga mijn eigen weg. Weet je, ja, maar dat ja. afzeiken en, en afbranden van mensen, dat vind ik zo makkelijk. Mm. Brandt dan, brandt dan uh, uh, uh, uh, uh, Hugo de Jonge af, die, uh, die wil dat we, dat we niet meer onze eigen huisarts mogen kiezen, weet je. Ik bedoel, ja, dat ja. Vind, ja. Dat, vind ik pas dat vind ik pas dingen. Ja, hè? ja. Maar, maar, maar goed, dat is, dat is een ander... Kijk, en wat ik dus ook eigenlijk, en dat is mijn laatste nieuwtje vandaag, mm. dat is natuurlijk ook een beetje bespottelijk. Is dat men nu begint over, uh, over rekening rijden? Mm. Uh, uh, uh, dat in de spits rijden, dat dat uh, geld gaat kosten. De automobilist. Mm. Weet je, dan komen we uit een, uit een periode van, van, uh, van corona-maatregelen. Ik uh, bedoel, nagenoeg uh, Nederland is een klein beetje blut. Mm. Laat we het eerlijk zeggen, toch? Ja. Ja, En dan moet er natuurlijk toch weer geld verdiend worden door de staat. Wat ze zeggen, ja, dat rekening rijden in de spits, dat doen we eigenlijk alleen maar. Uh, ...voor uh, uh, zeg maar de, de koolmonoxide-uitstoot, weet je. Mm. Maar ik, ik, ik zet altijd mijn vraagtekens bij, Jaap... ...of dat nou echt zo is. Mm. Of het soms niet ook alleen maar puur geld verdienen is. Mm. Want dat worden honderden euro's... ...per, per maand, hè, soms voor mensen, mm. in de spits. Kijk, en, en wat er dan gezegd wordt door, door bepaalde politieke partijen... ...en daar vind ik ook wel wat voor te zeggen... Mm. ...is dat uh, uh, eigenlijk worden mensen gestraft... Als ze naar hun werk gaan. Hm. Want spitsrijden, ja, ik bedoel, er zijn mensen die gewoon om, uh, om, uh, om negen uur moeten beginnen s'ochtends. Ja. Ja. Ja. En die kunnen niet thuisblijven. En ja. ik bedoel, ja, weet je, we hebben natuurlijk een periode gehad dat we moesten thuisblijven. Maar op een goed moment moet je naar je werk. Ja. Kijk, en dan word je dus gekort, zeg maar. Hm. Nou, dat is natuurlijk een beetje een rare zaak. En het is uh, 5 à 15 cent per kilometer, hè. Hm. Dus dat lijkt weinig. Maar het gaat heel erg oplopen. Ja, He? ja, als, je, als, je, als, je, als je vijf dagen per week elke ochtend naar je werk gaat. Denk je, ja. je, je, je woont in Zandvoort en misschien werk je wel in Utrecht. Uit ja, ja. je verlies. Ja, ja, ja, dat, dus, dus, ja ik, ik vind dat soms dat vandaag nou groot in de, in de publiciteit. En ik zet er zomaar vraagtekens bij. Want ik vond dat wel, wel redelijk heftig. Ja. Um, ja, jij gaat even een paar dagen weg. Ja, ik ga een paar dagen weg. En dan... Ik, uh, ik, ik neem mijn uh, vriendin onder mijn armen. En, ja. uh, Ik, uh, ik uh, geef de plantjes water. <laughs> en ik ga een paar. <laughs> ja. Nou ja. En, en ik, ga, ik ga er even een paar. Nou, dus dus volgens, volgens mij. Ja, dit is mijn eerste vakantie. Ja. ja. En al ook al is het maar vijf dagen, maar. Ja. Eerste vakantie. in, uh, uh, um, acht jaar. Nee? Oké. Okay. Dat zeg ik, ja, acht jaar. Nou, dat is. Dat is, dat is heel fijn. Uh, hey, jij bent ook niet op vakantie man. Hè? Nou, nou weinig. Ik ga alleen met die ja-wisseling. Maar ik denk dat als ik dat verhaal van, van vanmorgen in de podcast heb uitgezet. Dat ik dat nog maar even oversla. Ik neem wel een beetje mijn eigen verantwoordelijkheid. Hé hey, het was even goed je gesproken te hebben. Ik denk dat we de komende week elkaar weer treffen op deze plek. Of jij via de telefoon, ik hier. Dus, dus dat gaat wel goed komen. Uh, kom, kom. Fijne vakantie in ieder geval man. Oké, okay. dat was uh, Mick. Uh, ik weer verder uh, met uh, een stukje muziek. Ciao, je vriend. Met Dare for You. te horen was dit met Dare for You. Uh, zijn laatste single die hij heeft uitgebracht. Uh, uh, het is uh, bijna kwart voor twaalf. We hebben nog, uh, nog een gedeelte met, uh, met Joop Berendsen... die in gesprek was met Ben Zonneveld. Afgelopen zaterdag gebeurt in Goedemorgen's Antwoord. Ik heb eventjes uh, zitten timen. Maar ik uh, geloof dat het uh, gesprek uh, bijna een half uur heeft uh, geduurd. Maar dat ging ook echt over alles. Over hoe hij uh, de periode heeft uh, beleefd... Uh, op het moment dat dat amendement uh, speelde... Uh, bij het aftreden, um, daar ook een, uh, een verhaal bij verteld... hoe hij uh, daarin uh, zat uh, en hoe hij daar tegenaan kijkt en wat uh, daar eigenlijk volgens hem is uh, gebeurd. En uh, natuurlijk hoe hij uh, terug heeft uh, gekeken op uh, zijn wethouderschap. En dit is uh, het, het laatste gedeelte van het uh, gesprek... wat uh, Ben afgelopen zaterdag had... Uh, met de voormalige wethouder van Oudere Partij Zandvoort, Joop Berens. U had heel graag het parkeerbeleid willen afmaken, heb ik begrepen. Gaat dat nou door, dat plan dat u gemaakt hebt? Nou, kijk, het plan is klaar. Of liever gezegd, de aanzet tot het plan is klaar. Er, is, er zijn twee documenten. Het koersdocument Mobiliteitsvisie 2040 ligt klaar. En zeg maar de kadernota Parkeerbeleid, het 2020-2030 ligt klaar. Daar moet natuurlijk nog wel wat aan, aan gebeuren. En als.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 Daarover heb ik gisteren met, een, met een, een van de ondertekenaars daar even over gehept. En dan blijkt dat, ja nee, die drie ton van de CO-verhoging, nee, daar is wel over gesproken, maar dat valt er buiten. Dus um, het coalitieprogramma zoals het nu ligt vertelt dus niet de hele waarheid.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 Die ik uh, nog even in uh, los. Ik uh, had hem eigenlijk gisteren willen draaien. Maar uh, door uh, steeds het uh, verkeerde dekje erin uh, te hangen, uh, toen uh, ging het er uh, gewoon ik aan de mist in. Dat hadden we ook weer te maken met mijn persoonlijke omstandigheden... waar ik aan het begin van dit uur een beetje al... Uh, de uitleg over heb uh, gegeven. Dus vandaar het uitgestelde verhaal van Madonna... om nog een keer uh, te laten horen... samen met Justin Timberlake en Timberland. Want dat was uh, de andere man. De rap uh, die je hebt kunnen horen. Die kwam van zijn hand. Four Minutes. En dat heeft alles uh, te maken met hoe wij eigenlijk met deze planeet omgaan en dat het uh, nog wel eens uh, uit de hand uh, zou kunnen lopen met al die heethoofden die links en rechts uh, elkaar verbaal uh, proberen te bestrijden. Ik zou zeggen neem gewoon lekker eens een keer afstand uh, ervan. Dan uh, wordt het, uh, de wereld denk ik er een, een stuk gezelliger en beter uh, door. Tenminste, wie ben ik? Uh, maar goed, uh, met dit soort uh, teksten denk ik dat het ook verstandig is om dan maar iets met positiefs Iets positiefs af te sluiten was dan uh, dit stokpaardje wat ik uh, al geruime tijd sinds april uh, laat horen. Dus, het uh, van Howard Jones, 1985 was het uh, jaar dat hij dit nummer uitbracht. Uh, things can only get better. Ik zeg tot morgen, dag. We're not into the things we prize.